Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De man die in Washington een aanslag zou hebben willen plegen op het Correspondents Dinner... moet terechtstaan voor een poging tot moord op president Trump. Hij wordt ook beschuldigd voor overtreding van de wapenwet. De verdachte van 31 komt uit Californië en is leraar en videogameontwikkelaar. De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn in Washington aangekomen voor een staatsbezoek van vier dagen de komende uren zullen ze op het Witte Huis worden ontvangen door president Trump en zijn vrouw. Het bezoek was nog even onzeker door het schietincident bij het Dinner. Het Witte Huis lijkt niet veel te voelen voor het nieuwste vredesvoorstel van Iran. Volgens een perswoordvoerder wordt het voorstel bekeken, maar niet echt overwogen. Iran zou hebben voorgesteld niet meer te schieten en de blokkades van de straat van Hormuz op te heffen. Over nucleaire kwesties kan volgens Iran later worden gepraat. Zes actievoerders van Extinction Rebellion die nog vastzaten na de blokkade van de A12 zijn vandaag weer vrijgelaten. Ze komen uit Utrecht, Oudekerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein. Eind augustus moeten ze voor de rechter komen. Volgens het OM brachten ze de veiligheid ernstig in gevaar. In het Olympisch Stadion in Amsterdam was vanavond een steekincident... na afloop van het Kingsland Festival. Twee mensen raakten gewond. Na het incident landde er in het stadion een traumahelikopter. Een van de gewonden is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een verdachte is aangehouden. De meeste Koningsdagfeesten lopen op een eind... maar in sommige steden is het nog altijd druk. Zo zijn er volgens de politie nog altijd veel mensen op de been... in Amsterdam en Utrecht. Eerder op de dag werden oproepen gedaan om niet meer naar bepaalde delen van de steden te komen. Ook in Eindhoven en Breda werden delen afgesloten omdat het er te druk werd. Het weer bewolkt en in het noorden buien. bui. Vannacht droog minima tussen 4 en 9 graden. Morgen op steeds meer plaatsen zon en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 A love so very strong Give your love to me precious love to me for you Was all we shame, we were scared. This affair would lead I love you true dancing ...in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 In turns, but will this never end? Well, my dear time leaves us positive